Langs de lijn met Menno Reemeijer. Goedenavond, het hangt al heel lang in de lucht, maar nu is het toch echt bijna rond. Maarten Stekelenburg, de doelman van Ajax en Oranje, gaat naar AS Roma. Dat is natuurlijk hartstikke mooi voor hem, maar hij blijft er zelf wel uit de onder. Sta je nou met kriebels in je buik of, of sta je gewoon heel relaxed en we zien het allemaal wel? In het laatste, ja, absoluut. Ja? Ja. Maar het is wel heel spannend. Ja, dat is het zeker. Maar goed, uh, de deal is er nog niet rond. Dus uh, op dit moment is er nog niks zeker. ons op het koningsnummer voor Ranomi Kromovi Jojo. Bij de WK zwemmen in Shanghai werd ze derde op de 100 meter vrij. Femke Heemskerk werd vierde en pinkte een paar traantjes weg. Ik zit er zo dichtbij en dan... Uh... Ah, het is gewoon een kans, hier. je. Dat ligt dat zo zon. Ach, allemaal. We gaan uh, praten ook over het Belgische voetbalseizoen dat vanavond is begonnen. Het Nederlandse voetbalseizoen dat begint trouwens morgen met het duel onder Johan Kruijscham. dat weet u natuurlijk allemaal. En wat zijn we blij dat Co-Adriaanse terug is in Nederland. zegt nu als coach van SC Twente. Want hij is natuurlijk altijd goed voor opmerkelijke uitspraken. Ja, morgen kunnen we in 90 minuten een prijs winnen. Stel dat we ons plaatsen voor de Champions League. Nou, dan duurt het nog zeker uh, acht of negen maanden voordat je die Champions League wint. En de kans is natuurlijk zeer gering dat je met FC Twente de Champions League bent. Co-Adriaanse en natuurlijk nog veel meer tot 11 uur in deze uitzending van de Langste Lijn. Ja, Maarten Stekelenburg, hij uh, vertrekt dus naar Rome. Op dit moment, als het goed is, zit hij uh, in het vliegtuig, op weg ernaartoe. Ook al is zijn huidige club Ajax nog niet helemaal rond met zijn nieuwe club AS Roma. Maar toch kreeg Stekelenburg groen licht om af te reizen naar Italië. Kees Jonkind, die sprak hem op Schiphol en feliciteerde Stekelenburg met zijn transfer. Nou, dat is nog iets te vroeg, uh, kan ik ja? Wat moet je nou gaan doen uh, om het rond te krijgen? Nou goed, ik krijg uh, morgen een medische keuring. Daar uh, reis ik voor naar Rome. En uh, voor de rest is het nog tussen de clubs. Tussen de clubs. Uh, jij bent er wel uit natuurlijk. Nou ja, nog een paar dingen. Daar gaan we ook over praten. Ja. Wat, wat is uh, belangrijk, uh, vind jij? Uh, waarom ga je naar Aas Roma? Waarom is die club? Nou goed, omdat ik daar het, tot nu toe het beste gevoel bij heb. Uh, er we konden wel een gesprek met, uh, met Louis en Riekes zelf. Trainer hè? is ja, trainer. Ja, dat klopt. En uh, goed, dat zullen we morgen afwachten. Ja. Uh, sta je hier nou met kriebels in je buik? Of, uh, hoe, of sta je gewoon heel uh, relaxed en we zien het allemaal wel? In het laatste, ja, absoluut. Ja? Ja. Maar het is wel heel spannend? Ja, dat is het zeker. Maar goed, de deal is er nog niet rond, dus op dit moment is er nog niks zeker. Vind je het niet verschrikkelijk lang geduurd hebben?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 Ja, hij en een as maar die zijn dus ook nagenoeg rond. Het zou nu alleen nog om de bankgarantie van de Romeinen gaan. Stekenburgs zaakwaarnemer Rob Jansen, die ook meereist over die bankgarantie. Nou, dat is niet aan mij om dat helemaal te bevestigen. Het is natuurlijk een financieel uh, garantieverhaal wat daar speelt. Dat, dat kan ik wel zeggen, ja. Hoe groot is nou de kans dat het wel doorgaat? Wij gaan ervan uit, omdat we deze trip ook maken, dat we toch wel op een 95% rond zijn. En van wie krijg je dan die toestemming om te onderhandelen? Van Ajax. Ja. En uh, voor hoeveel jaar zou het dan zijn? We gaan uit van een vierjarige overeenkomst. Uh, daar is in eerste instantie al over gesproken. En dan uh, ga je dus weer een keeper naar uh, Italië brengen. Uh, dat is de vorige keeper van de Sar niet uh, heel erg uh, goed bevallen. Uh, neem je die kennis mee in zo'n uh, zo deal? Nou, dat is waar. Uh, Edwin heeft het in het begin trouwens wel heel goed gedaan bij Juventus. En in een latere fase werd het wat minder... En daarna begon weer de wederopstanding. Dus als Maarten dezelfde carrière loopt krijgt als Edwin van der Sarre... dan vinden we Italië een hele goede tussenstap. Ja, maar goed, hij is daar wel ongelukkig geweest. En, en, en wat heb je nou meegenomen uit de, het geval van de Sarre in, in Turijn? Wat je Maarten meegeeft nu? Nou, we hebben er zeer zeker over nagedacht. Je vraag is volkomen correct... En dat is het technische verhaal heeft een hele grote rol gespeeld. De trainer Louise Enrique speelt een grote rol. De wijziging in het spelsysteem, wat ze zeggen, speelt een grote rol. En hij, die gesprekken gaan we daar ook nog uitvoerig nog een keer in. En trachten we dat uit te sluiten voor, ja, voor zover dat kan in het leven. Het blijft natuurlijk altijd... Uh... 100% bestaat niet, maar we hebben er zeer zeker lang over nagedacht. Ja, want in hoeverre is de houding van de keeper zelf van belang? Ik bedoel, je moet je ook openstellen, denk ik, voor een andere cultuur. Nou, dat, dat weet Maarten. Er zijn heel veel gesprekken over geweest. Elke club die interesse heeft getoond. Dus ook A.S. Roma. A.S. Roma is aan een soort wederopstanding begonnen. Dus een enorme club, laten we dat goed begrijpen. Van de laatste 11 jaar 10 jaar Champions League gespeeld. En we gaan ervan uit dat het technische klikt. Maar ook dat zal nog een, een, een onderhoud worden tussen Maarten en Louis-Henriken. Nee, nu even over de houding. De, de, je, je moet er ook leven. Ik bedoel, je moet je ook openstellen voor, voor, voor het Italiaanse leven. Hoe heb je het daar ook over gehad? <laughs> ja. nou, ik denk dat Maarten wel dermate bereisd is dat hij weet wat het Italiaanse leven inhoudt. Hij heeft vele collega's die hem daar al over gesproken hebben. We zijn niet helemaal over één nacht ijs gegaan en er is nog nooit een Nederlander ongelukkig in Italië geworden qua levensovertuiging. <laughs> wel Qua voetbal? De spelers zijn eigenlijk allemaal goed teruggekomen, ook dat valt reuze mee. We hebben alleen met Edwin als keeper, daar kan je een vraagteken in zijn tweede jaar bij plaatsen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het altijd zo is. En nogmaals, dat is ook uitstekend afgelopen. Cause you talk pretty Cause you make me sick And I'm Get You Alone, dat is de goede titel, fik. De wereldkampioenschappen zwemmen in uh, Shanghai. Daar draait het uh, deze week om, hoort u veel over, hier natuurlijk in, uh, in Langste Lijn. Met vandaag het brons voor Ranomi kramovic Jojo op de 100 meter vrij. En daar was ze natuurlijk blij mee. Ja, absoluut, het was gewoon een goede race. Hier ben ik echt blij mee. Ja, de uitslag is wel eigenlijk een beetje raar. De twee topfavorieten heb ik gewoon verslagen. Ja, die andere twee komen volgend jaar wel.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 Nou ja, sinds ik heb aangetikt wel. <laughs> Op dat moment ben je gewoon aan het knallen en denk je nergens aan. Gewoon uh, keihard racen. Maar uiteindelijk moet je wel kijken naar volgend jaar. En daar heb ik nu heel veel vertrouwen in. Ja, dan noem je uh, Kromovi-Giorgio tegen Martin Friesema. We praten erover verder met uh, Johan Kenkhuis, huisormale topswemmer. Johan, goedenavond. Goedenavond, meneer. Uh, mag ze tevreden zijn met, uh, met brons? Ja, zeker. Ik bedoel... De wereldkampioenschappen lange baan, dat is een enorm sterk bezet toernooi, helemaal een jaar voor de Olympische Spelen. Dat is toch eigenlijk de eerste hele serieuze test voor, voor ja, de wereldtop. Um, Ranomi zat er natuurlijk al wel aan te komen. Ze heeft een paar hele goede toernooien al gezwommen, met name ook de korte baantoeien. Ze is al wereldkampioen korte baan. Lange baan is toch een ander verhaal en een ander veld en ook de manier waarop ze gezwommen heeft. En ze hikte het hele seizoen een beetje tegen die 54-seconden grenzen aan. Ja. Uh, kwam er net onder in de halve finale. Was een beetje uh, teleurgesteld over de tijd. Misschien wel een beetje onzeker. Maar dat is iemand die uh, kickte op een finale. Uh, die daar juist heel erg rustig van wordt en heel ja. cool van wordt. En dan vervolgens een toptijd neerzet. Ja, dat is gewoon hoe het moet. Ja, en hoe ze het analyseert? Van, nou, ik heb de, de, de titelkandidaat van volgend jaar de Olympische Spelen Londen verslagen. En die andere twee pak ik volgend jaar wel? Ja, nou de titelkandidaten, er zijn er zoveel. Uh, Britta Steffen de Duitse deed nu niet mee. Ze was gewoon niet in vorm, maar dat is natuurlijk de regerend Olympisch kampioenen. Um, ja, er zijn, er zijn genoeg uh, zwemsters die heel hard kunnen zwemmen. De tijden, uh, ze, daar ben ik niet heel erg van onder de indruk. Het is wel goed dat ze weer uh, progressie maken. Ja. En nu ze weer in textuur moeten zwemmen. Maar uh, die, ja, die ballon gaat uh, wat mij betreft ja. niet op. Ik maar, denk maar, wel over ja. de, de, de beste race. Heeft Ranomi wel gezongen. Als je kijkt naar de tweede baan, hoe sterk zij terugkomt. Dan heeft ze een halve seconde voorsprong op de rest. Ja. Dat zegt iets over haar inhoud. En uh, snelheid kun je aan sleutelen. Maar de inhoud, dat is heel belangrijk. En dat staat voor volgend jaar alvast. Dat heeft ze binnen. Zeg, gaan we even verder kijken. Want Femke Heemskerk, andere naam. Um, en, en dan komen we misschien ook wel te spreken over hoe je een finale moet zwemmen. Want Femke werd vierde. En ja, daar was ze zelf helemaal kapot van. Ja, ik heb het ook even niet meer, hoor. Ik bedoel, uh, het ging best wel goed. Maar ik zit er zo dichtbij. En dan... Uh, uh, het is gewoon een kans, zie je. Dat licht, het zo zonne.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 Dat zei Femke Heemskerk. Duidelijke reactie. Uh, Johan, het lukt niet. Wil ik toch even terugkomen op wat jij zei over Kromo Jojo in vergelijking tot, tot haar. Jij zei bij Ranomi van... die kikt op een finale. Terwijl ik bij Femke Heemskerk de indruk heb... dat ze problemen heeft met finales. Nou, ik denk op zich niet dat Femke echt problemen heeft met de finale. Ik denk dat ze uh, al enorme stappen heeft gemaakt... sinds ze naar Frankrijk uh, is gegaan. Uh, voorheen was het, uh, ja, is ze emotioneel heel onstabiel. Ze worden nu steeds stabieler... Uh, ze leert ook echt wel met die, met die druk omgaan. Uh, dat is het probleem allemaal niet. Um, ik denk wel uh, hè, op zo'n moment, op zo'n finale, gewoon heel specifiek je, je, je plan uitvoeren. En ja, je gevoel uh, volgen. Wat, wat Renomi altijd heel goed doet. Helemaal de eigen race zwemmen. Ja. Ja, dat, dat is iets waar ze, nog, uh, waar ze nu echt op getest werd. Dat is net niet helemaal uh, gegaan. Ze heeft wel een paar hele goede races gezommen uiteraard. Maar uh, dat is iets waar ze het komende jaar uh, nog aan kan werken. En ja. dan denk ik... Ja, dan is Femke net zo goed uh, titelkandidaat als uh, Francesca Halsal of Kromer Jojo. Ja. Maar goed, ze, ze zwemt in de series goed in de halve finales, goed zowel op de 100 meter als 200 meter. En da, da, dan gaat het daar in die finale fout. Tenminste, die indruk geven ze zelf ook aan. Van, dan lukt het weer niet. Nee, kijk... Ik, duidelijk dat hij daar iets meer moeite heeft dan, mee heeft dan uh, Wie Jojo. Maar ja, uh, Halsel bijvoorbeeld, uh, die kan ook een hele goede finale zwemmen. En uh, werd toch ook gedeelde vierde samen met, met Femke. Dat uh, betekent niet altijd dat als je als tweede de finale ingaat, dat je dan ook als tweede eruit komt. Uh, finale zwemmen is heel anders dan een halve finale. En het is ook logisch dat je iets langzamer gaat. Dat heeft Femke ja. ook gedaan, een paar honderdste. Maar uh, het is iets waar ze het komende jaar gewoon naar kan sleutelen. En er is aan te sleutelen. Dus dat is dan weer het goede nieuws. Uh, ze is nu even uh, missie onderuit gegaan in de finales. Maar dat zal er volgend jaar niet meer overkomen. En dat is goed nieuws uh, met het oog op, op, op de komende Spelen. Ook voor haar natuurlijk. Dan een andere uh, grote verrassing zeg, zeg ik dan maar. Hoewel verrassing misschien ook wel weer niet. Uh, Sharon van Rauwendaal uh, die op de, de finale op de 200 meter rug behaalde. Daarvan kun je ook zeggen die bevestigt haar talent. Hoe jong ze ook is. Ja ze is nog maar 17 jaar. En uh, ze gingen het toernooi in op de 200-rugkrol. Sharon die kan eigenlijk heel veel zwemmen. Lange, vrije slagafstanden, rugkrol, vlinderslag. En dan met name de zware nummers. 200-vlinderslag, 200-rugslag. Ze kwam met 2, 10, 8 het WK binnen. En, en sprokkelde in een series al anderhalf seconde af. En vervolgens in de halve finale nog weer bijna anderhalf seconde. Ja, dat zijn enorme stappen die ze maakt. Ja. En uh, ja, het is, ik vind het wel de meest verrassende race tot nu toe... van de Nederlandse zwemmers. Uh, het, het is ook echt een heel klein meisje, maar het is wel een vechter. En uh, die gaat ook niet stuk op het eind. Nee. En dat zijn gewoon kwaliteiten die je nodig hebt op dat soort afstanden. Ja. Nou, laten we ook nog eventjes luisteren naar wat ze zelf over de race te, te, te zeggen heeft. Want Martien Friesma sprak ook met haar. Ja, ik wilde dit echt doen. Ja, en dat ik dat waar heb gemaakt, dat is natuurlijk het mooiste. Vanochtend zei je nog, ja, ik was er niet helemaal lekker bij met mijn hoofd... Uh, daar had je nu geen klagen over, denk ik? Nee, nee, nee. Nu dacht ik, ik lig erbij, dat gaat goed. Na nou, die laatste 50, dan weet ik dat ik altijd terugkom. Nee, en dat lukt ook. Ik ging ook volgens mij voorbij die naast me lag. Dus ja, dat ging goed. Ze noemen je de diesel. Uh, dus je moet het van die laatste 50 vaak hebben. Is dat iets uh, waar, je, waar je blij mee bent? Dat is een soort verborgen kracht. Of zou je ook wel in het begin misschien wel wat sneller willen zijn? Nee, nee, want dan ga je aan het einde stuk... Ja, en ik kan het gewoon heel vlak zwemmen en dan, ja, dan nog de laatste vijf te geven. Je keek een beetje zo van de diesel, heb ik nog nooit gehoord? Nee, ik heb nog niet genoeg. Het zal <laughs> Aad wel weer zijn. Aad, ah, de team manager. Uh, ja, goed, finale. Na de finale, al zesde. Uh, hoe ga je dat beleven? Hoe ga je daar naartoe werken? Nou ja, ik ben blij als ik morgen weer deze tijd zwem. Of weer iets hadden, want dat doe jij voortdurend. Ja, ja, maar uh, ja, we zien wel. Ja, nou, We zien wel, niet zo bescheiden. Ja, ik, uh, ik weet nog niet wie de uh, honden terug uh, in de wisselslag doet, zeg maar. Dus dan kijken we even en dan, uh, of ik morgen nog energie heb. Ik denk dat, uh, dat de verharen voor jou gaat kiezen, hoor, op die wisselslag. Nou ja, Femke kan ook wel, echt terug. Er zijn nog wel wat varianten mogelijk. Nou ja, dat wachten we rustig af. Veel succes morgen, Dankjewel. Dankjewel. Ja, Sharon van, van, van Rauwendaal, heerlijk die nuchterheid ook natuurlijk. Ja, zeker. Maar wat ze zegt, het laatste stukje, dat is haar kracht. En dat ja. zie je nu, we niet meer in die plastic pakken mogen zwemmen... zie je dat, dat uh, alle winnaars eigenlijk nu... Die, die maakten een verschil in het laatste stuk. Het echte zwemmen komt weer boven water. Ja. En, en hè, waar Pieter vroeger al uh, Pieter van Hoogwand heel erg goed in was... maar wat je nu ook ziet bij Magnus en op de 100 vrij... maar ook bij Phelps en bij, bij uh, Ryan Locht... Die, die maken allemaal het verschil in die laatste baan. En de sprint kan onder die in die, in die pakken uh, heersten... Um, ja, die komen nu gewoon niet meer aan bod. Nee. En dat is, gewoon, ja, dat is wel heel mooi om te zien. De races is de wel alleen maar weer. mooi. Ja. Zeg, ze heeft de Olympische limiet nu gehaald... maar uh, Londen, is dat uh, misschien nog te vroeg voor haar... Of, uh, Maak maakt ze daar echt al kans? Nee, ik, ik denk dat je, als, als je finales bent uh, het jaar ervoor, dan maak je zeker kans. Ja. Uh, er, zijn, er zijn meerdere, de dames die breken vaak uh, door op, op jongere leeftijd. Hè. In Amerika gebeurt dat met uh, Melissa, uh, Missy Franklin. Uh, die kunnen gewoon heel veel arbeid al aan in de trainingen. En uh, ja, ik, uh, Sharon is ook zo'n uh, type zwemster. Dus ik zie haar zeker uh, volgend jaar nog wel uh, meer verbeteringen maken. Ja, één ding nog uh, wat jij, waar jij aan refereerde, dat ze veel afstanden doet. Uh, dat, dat hoor je meer over, daar, over haar, dat ze misschien wel keuzes moet maken. Of, of, of is het gewoon een alles kunnen? Ja, ik bedoel, sommige mensen halen acht jaar goud in een Olympische Spelen... Ja. Op, op hele verschillende afstanden. Kijk, als je het aankan en je bent uh, overal redelijk even goed... Uh, dan denk ik, ja, uh, zo lang mogelijk die afstanden zwemmen... En uh, soms versterkt het elkaar ook. Hè? Als je een goede 200 vlinderslag uh, zwemt, dan helpt dat je 200 ook weer. Kijk, als ze op een gegeven moment uh, merkt, uh, zo'n week is te veel, uh, al die afstanden... dan moet je keuzes gaan maken. Maar ze is 17 jaar, ze zit in de kracht van de leven. Dus dat is nog niet in de orde. Nee. Nou, morgen mag ze in ieder geval uh, die, die finale zwemmen. Uh, dus ik beloof nog een mooi weekend uh, te worden wat dat betreft. Zondagmiddag horen we meer van jou. Dan ben je hier uh, te gast in, uh, in, in de studio bij Langs de Lijn... om te praten over het WK-zwemmen in Shanghai. Johan, bedankt voor Zeker. dit moment. Zijn leven was Ajax. Als uh, speler, assistenttrainer en hersteltrainer was Bobby Harms decennia lang aan de club verbonden. Twee jaar geleden overleed hij op 65-jarige leeftijd. En vanavond werd er bij de hoofdingang van de arena een standbeeld van hem onthuld. Een initiatief van de supporters die hem, uh, een Ajax-icoon in hem, een ajax -icoon zien. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Ajax betekent houden van. Met je helle hebben en houden. Of je nu trainer bent, speler of supporter, je moet achter de club staan. Onvoorwaardelijk. Ik adem naar rood, ik adem wit. Ik ben Bobby Harms, ik ben Ajax Het is met gezang, zelfs Bengaals vuur, dat het standbeeld van Bobby Harms wordt onthuld. We horen hem op de achtergrond klinken. Het is een creatie van Hans Jouta. Beschrijf hem eens, hoe staat hij hier? Uh, nou, eigenlijk is een karakteristieke pose uh, met, het, uh, met het bankje, zo'n chemistiekbandje. wat Iedereen kent het chemistiekelkaal van vroeger, die hij gebruikte bij, uh, bij de hersteltrainingen. Er is dus een hele mooie foto van gemaakt vroeger uh, met, uh, met rijkaart. En, uh, dat is de uitgangsfoto uh, geweest uh, om een bankje, uh, met, Bobby met het bankje. Het is een, ja, uh, hij heeft iets monumentachtigs in zich, uh, zit hoger in zijn schouders... En uh, ja, een markante kop uh, erbij, ja, dat maakt het allemaal voor, voor een beeldhouwer heel erg leuk om, uh, om daarmee aan de slag te gaan. Bobby Harms volgens de kunstenaar. Maar om de legendarische hersteltrainer van Ajax echt te kunnen typeren hebben we iemand nodig die jarenlang met hem heeft samengewerkt. Teammanager David Ent. Awaas Ries, ga door. Hop, die gaat naar de rol Ries, naar de goal. Ga naar de goal, in de win. Ik ken hem als een, een rechterzeeman, als, een, als een, een kerel die alles van je vroeg, ook alles gaf van zichzelf voor het doel. En zijn doel heette Ajax. En die uh, richting gaf aan een hele generatie uh, jonge spelers, maar ook oudere spelers, om de weg naar de top uh, te Zeven, volgen. 8, 9, 50, 1... Als hersteltrainer heeft hij een grote faam opgebouwd. Er zijn spelers die uh, kunnen de, ja, de oefeningen wel dromen. Hè? Ik hoef maar te denken aan Jari Liedmanen, die hij regelmatig onder handen heeft gehad. Uh, maar hij was eigenlijk veel meer dan dat alleen. Hij was natuurlijk ook echt een ziel van Ajax. Waarbij Jari, blijf haan, blijf 15 seconden, 15 seconden. De term de goede beul komt natuurlijk vanwege uh, het feit dat hij spelers kon uitknijpen. Dat hij ze helemaal tot het uh, gaatje liet gaan. Dat spelers hem konden vervloeken omdat ze weer die 200 meter moesten lopen. Maar uiteindelijk was het voor een goed doel. En hij deed het ook voor de jongens. Naar de kool, Jack. Naar de Ga je, Maak het af. Kill him. Kill him. Okay. Een man die, uh, waarvan je voelde dat hij alles gaf voor die club. Dat hij... ...die dus overal mee bezig was, dat er geen dag voorbij kon gaan of hij dacht, droomde of had soms nachtmerries van, uh, van zijn, zijn Ajax. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, die stem dat is onlosmakelijk verbonden aan Bob Harms en iedereen weet hoe, hoe dat was. Op 6 juni 2009 overleed Bobby Harms in relatieve eenzaamheid. Hij was al wat jaren weg bij Ajax. Zijn vrouw had hem verlaten. En nu, nu staat hij in brons gegoten voor de hoofdingang van de Amsterdam Arena. Daniel Dekker van de supportersvereniging van Ajax. Is hij daarmee ook weer een beetje terug? Ja, hij is zeker terug. En uh, ja, in eenzaamheid, dat is uh, maar zeer betrekkelijk. Want er zijn heel veel supporters geweest die Bobby nog hebben bezocht in het ziekenhuis. Uh, de supporters hebben altijd heel dicht bij Bobby Harms gestaan. Iemand die, uh, ja, die de clubliefde vertegenwoordigt. En uh, ik denk uh, dat hij daarom ook hier staat. Ik zeg niks, hoor. ik zeg niks. Ja ja, ja, ja, ja. Een standbeeld van Bobby Harms. Dus bij de hoofdingang van de arena. De Diamond League, en dan hebben we het over atletiek... is neergestreken in Stockholm. En daar is ook onze verslaggever Leon Haan. Leon, goedenavond. Goedenavond. Laten we eerst maar eens beginnen met de enige de Nederlandse deelnemer. Een Be beetje magertjes, maar we moesten het doen met discuswerper Erik KD. Hoe heeft hij het gedaan? Ja, hij heeft het goed gedaan. Hij werd uiteindelijk vierde met 63,21 meter. 21. De winst ging naar de Litouwer Alekna. De Oud olympisch kampioen met 65 meter vijf. En dat betekent dat de Nederlander KD iets minder dan 2 meter toegeeft in een heel sterk veld. En dat is eigenlijk heel hoopvol in de aanloop naar het wereldkampioenschap in Degu. Want uh, dan zal eerder KD in actie komen uh, op het onderdeel discuswerpen. Ja. Dan uh, ja, misschien wel het mooiste nummer van de avond. Uh, uh, uh, maar dat wordt wel vaker gezegd bij de Diamond League wedstrijden. Als Usain Boltwees aantreedt, de 200 meter bij de mannen, dat deed hij mee. Leverde dat ook uh, het misschien wel gehoopte vuurwerk op? Ja, nee. Kijk, aan de ene kant, als Bolt loopt, dan verwacht je dat hij wint. Nou dat deed hij. Hij won in 2003, maar atletiek is ook een sport waarin je heel specifiek kijkt naar prestaties, naar tijden, hoogte, naar afstanden. Nou ja, die 20 is voor Bolt eigenlijk dan toch wel een tegenvallende tijd. En ja, het publiek hoopt ook gewoon op een spectaculaire, spectaculaire tijd, want het geeft al zo'n prestatie ja. altijd wat meer, wat meer aanzien. Dat zat ja. er gewoon eenvoudigweg niet in, omdat de omstandigheden niet al te best zijn. Er stond een behoorlijke tegenwind. En hij is toch eerlijk gezegd niet de arbeid van 2008, 2009. De twee jaren waarin hij wereldrecord zowel de 100 als de 200 meter neerzetten. Maar is dat een, een kwestie van vorm? Of wat is dat? Nou, nou, kijk, ik kan niet helemaal in de persoon naar Jozef Bolt kijken... ...maar het zal te maken hebben met uh, voor een deel vorm... ...en ja, misschien dat hij toch eenvoudig weg... Uh, uh, vorig jaar was hij, was hij geblesseerd... ...en uh, dat hij toch uh, minder sterk uh, het seizoen begonnen is... ...en uh, dat hij toch nog niet helemaal optimaal is. Ja. Kijk, uh, over vier weken begint dat wereldkampioenschap in Degu... ...en hij wil daar winnen op zowel de 100 en de 200 meter. En hij heeft gezegd, ja, ik moet daar winnen... ...want ik wil een legende worden in mijn sport. En dat kan alleen door uh, titels uh, te pakken, tijden... Die en niet, mij niet zo heel veel. Ik heb de wereldrecord en, uh, nou ja, goed, uh, snellere tijden ja. zou mooi zijn. Maar het gaat me vooral om uh, mijn wereldtitels en olympische titels te prolongeren. En uh, de eerste stap is dus uh, weer het uh, pakken van een uh, wereldtitel... op de 100 en 200 meter over vier weken in Degu. Ja, en daarna door naar, uh, naar de prestaties in Londen volgend jaar natuurlijk. Want dat draait ook uh, de complete sport inmiddels een beetje om. Uh, wat, ja, wat, dat ja, ja. Betreft, ja, wat dat betreft, waren er nog andere opvallende prestaties? Ja, nou ja, kijk, in, in de Atlantiek gaat het natuurlijk vooral ook om, om, de, om de, uiteraard, om de, zoals eerder genoemd, de, de tijden en de afstanden. En eh, ja, dan wordt er ook al gekeken naar wat is er in de, in de wereld al uh, neergezet. En uh, wat, wat gebeurt er dan tijdens zo'n wedstrijd? Nu in Stockholm waren er drie beste jaarprestaties voor de Australië Mitchell Watt bij het verspringen met 8,54 meter. Voor de Noorse speerwerper Andreas Torkieltsen met 80,43 meter. En voor de Keniaanse 5.000 meter loopster Vivian Theriot, die bijna solo naar 14,20,87 87. Dat waren eigenlijk de meest opvallende prestaties. En voor de rest was het ook nog zo dat er een, ja, een diamant werd uitgeloofd uh, voor een stadionrecord. Dat is eigenlijk de meest opvallende uh, uh, ja, zeg, laat maar zeggen bij de wedstrijd in Stockholm. Een diamant te waarde van 10.000 dollar was voor de beste prestatie op de 400 meter orde voor de Jamaicaanse Carly Spencer met 53,74. Dat waren eigenlijk de hoogtepunten in combinatie met, uh, met dan het optreden van Usain Bolt op de 200 meter. Deel vanuit Stockholm, dankjewel. Graag gedaan.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 But tell you the reason why I ask. I can see you're so confused. Oh, you worry much about the things you can't see. You have it all with your money. is too complain, why not live this life? While you're still young, still gay. Okay. 'Cause life is short. Do what you can. To and why kent Ajax en FC Twente speelden twee finales tegen elkaar aan het eind van het vorige seizoen. Morgen opent ze het nieuwe seizoen met weer een confrontatie. Eigenlijk om de eerste prijs ook natuurlijk meteen van het seizoen. De Johan Kruisgaal, de landskampioen tegen de Voetbalverslag Voetbalverslaggever Ronald van der Geer, goedenavond. Goedenavond. Ik zou wel. haar zeggen ontwaakt uit een zomerslaap, maar, maar ik weet nou. bij jou dat het heel anders is. <lacht> we <lacht> Als... waren er al even mee bezig. <lacht> we waren er al even mee bezig. Zeg, eh, eh, eh, ja, de Johan Kruisgaal, eh, We. Wat moeten we daarvoor zeggen? Toch altijd wel weer aardige wedstrijden zo aan het begin van het seizoen. Zeker, Hè? zeker. Ja. Maar wel, um, als jij nou even terughaalt uit het vorige seizoen... die bekerfinale en die strijd om het landskampioenschap... en je zet deze dan ook in ja. een perspectief... dan staat hij echt onderaan. Het is de minst belangrijke van de drie. Maar het is wel een prijs. En dus toch wel een belangrijke wedstrijd. Ko Adriaanse zei het eigenlijk nog het allerleukste vanmiddag. Op de persconferentie op de in Zijs. De gelegenheid van deze wedstrijd. Hij zei, "Ja, ik heb zo eens dat briefpapier van Ajax zien, zitten bekijken. En dan zie ik al die prijzen erop staan. En dan zie ik dat briefhoofd van Twente. Ja, Daar staat vrij weinig op. Ja. Daar staat kampioenschap 2010. De beker uh, is er nog niet in opgenomen. Maar daar moet gewoon veel meer bij. En wat dat betreft is het gewoon een serieuze wedstrijd. Waarin een prijs te pakken is. En voor Twente dus een belangrijke. Maar ja, weet je, even daarna relativeert hij dat wel weer een beetje. Want je kunt dan wel een tastbare prijs pakken morgen. En dat is hartstikke leuk. Maar de echte prijs ligt natuurlijk pas dinsdag te wachten. En dat is Europees voetbal door Vaslui uit te schakelen. Ja. En... Door in de voorronde van de Champions League. En dat is toch net even voor Twente dan een gaatje belangrijk. Ja, alleen uh, uh, voordat je die prijzen hebt gepakt binnen een seizoen verder. Uh, zoals uh, Adriaan ze daar ook aan toevoegt. We gaan zo meteen ook even naar Adriaan's luisteren. Laten we eerst even beginnen bij de tegenstander dan maar. Uh, Adriaan zal een beetje besproken te hebben. Uh, Ajax. Jij sprak ja. uh, uh, vanmiddag al met coach uh, van Ajax, Frank We Even luisteren. Is het een, een serieuze prijs of een laatste serieuze test voor de wedstrijd tegen de Gaas? Nou ja, het is, uh, het is wel een serieuze prijs, maar voor ons is het ook een hele goede test natuurlijk uh, een week voor de competitie. En je tegenstander vanmorgen, heb je daar een beeld van, van, van Twente? Ja, ik heb twee wedstrijden gezien. En ze maken tegen uh, Venenbad natuurlijk een hele goede indruk. Uh, dat ook uh, 7-3 kunnen zijn of 7-4 kunnen zijn voor Twente. Uh, Vascoie uh, was natuurlijk een andere tegenstander als Venobatsen die veel gereserveerder speelde. Waar ze iets meer moeite mee hadden om, om, de, om de ruimtes te vinden. Maar dat het uh, er nog hartstikke goed uitziet, dat is het duidelijk. In hoeverre wijken de twee teams af van de twee teams die op 15 mei tegen elkaar stonden en toen voor de landstitel vochten? Nee, ze hebben natuurlijk een dominante speler als uh, Theo Jansen verloren. Daar hebben ze meer een dynamische speler voor teruggekregen uh, met uh, Willem Jansen. Uh, die dat uh, heel anders invult natuurlijk. Die meer de ontvanger zal zijn dan, uh, dan de gever. Nou, en een chatli uh, die ze op tien hebben neergezet. Die uh, ja, daar uh, eigenlijk verrassend uh, genoeg heel goed uit de verf komt. Die daar veel creativiteit in brengt. Wat eigenlijk Jansen uh, ook had natuurlijk. Dus uh, dat is een beetje veranderd. Maar de, de filosofie is gewoon altijd hetzelfde. Met 4-3-3. Met uh, proberen aanvallend voetbal te spelen. Bij jullie? Nou, wij spelen hetzelfde systeem, alleen uh, wij hebben uh, op dit moment met Theo natuurlijk meer voetbal uh, met, met de punten achter eigenlijk. Alleen verdedigt zal je daar weer uh, inleveren natuurlijk, maar dat, dat weet je van tevoren. Dus je zal daar een proberen een balans moeten in te vinden. Uh, dan zal je andere middenvelders ook rekening mee moeten houden, dan zal je uh, verdedigers ook rekening mee moeten houden. Twee andere namen in elk geval, geen Jan Vertongen hè, morgen, nog geblesseerd. Ja. En Maarten Stegenburg, waar je net dan ook van hoorde, van, ja, die gaat vanavond in Rome zijn contract tekenen. Ja, die kans was heel groot. Uh, was al gisteren uh, was, zag het er al naar uit dat hij misschien uh, niet op de training zou verschijnen. Nou, dat was nog niet rondgekomen, de bankgarantie. Nou, na de training uh, zag ik hem weer aan de telefoon uh, zitten met, uh, met zijn zaakwaarnemer. En dat het nu wel heel dichtbij kwam. En uh, eigenlijk onderweg uh, ja, was het zo dichtbij dat de kans groot was dat hij uh, eigenlijk morgen niet bij zou zijn. Want je zou hem eigenlijk al niet laten spelen, hè? Omdat je er misschien wel rekening mee hield, weer je ze toch echt de gaafschap niet meer. Nou, vandaar. Dus uh, zolang er niet echt de duidelijkheid is, uh, ja, moet ik gewoon uh, voor Kenneth kiezen, vind ik. En als het uiteindelijk niet zou doorgaan, uh, ja, dan kan, uh, kan hij weer de eerste keeper worden. natuurlijk. Maar zolang dat niet duidelijkheid is, ja, kies ik toch voor het zeker. En dan uh, voor, uh, voor Kenner. Tot slot ging net even in de persconferentie met Ko Adriaans over het thuisvoordeel dat jullie zouden hebben. Hoe sta jij erin? Want hij zei, misschien moet je zo'n zo prestigieuze wedstrijd wel in een uh, neutraal stadion spelen. Nou, kijk, wij hebben geen neutraal stadion. Kijk. Stel dat je een uh, Olympisch stadion had gehad. Een, een soort Wembley-achtig iets. Dan had, dat van, had natuurlijk vanzelfsprekend daar die wedstrijd afgespeeld. Maar dat hebben we niet. Dus uh, vandaar dat de bekerwedstrijd in de Kuip wordt gespeeld. In de twee mooiste uh, en grootste stadions, denk ik. En de, de Johan Kruisschaal uh, in, in Amsterdam. Alleen ja, als Ajax uh, kampioen wordt of de beker wint... Ja, dan hebben ze denk ik ook afgedwongen... om. Dan het of niet het thuisvoordeel, maar in ieder geval uh, dat ze in hun eigen kleedkamer. En ik vind dat iets vanzelfsprekend, uh, eerlijk gezegd. Ik zou dat als club ook doen. En nu straks in de auto gelijk de mensen aan het werk zetten op zoek naar een nieuwe tweede keeper? Ja, maar die, uh, dat werk is al lang alleen gezet hoor. Er ja. een telefoontje volgen. Dat hoeft alleen maar een telefoontje. Ja, en uiteindelijk ja, hopen dat er snel uh, akkoord komt. Ja, dan moeten wij natuurlijk vragen wie dat is? Dat zal in de loop van de week wel uh, gaan horen, hopelijk, als het snel rondkomt. Ja, dat zei Frank de Boer vanmiddag tegen jou, Ronald. En jij weet natuurlijk wie die tweede keeper wordt. Nou, ik heb een klein vermoeden, nou. maar volgens mij zijn er nog meer namen die, uh, die uh, de ronde doen. En maar. volgens mij is mijn uh, ingeving niet meer de juiste. Oh. Maar ik dacht dat er gedacht werd aan, uh, aan Gabor Babels, ja. uh, ervaren doelman... die nu bij uh, NEC op de bank zit achter de jonge Sillissen. Maar uh, mensen die nog, nog dichter bij de club staan... die uh, fluisterden mij in dat, uh, dat die naam wel eens gevallen is... maar dat er nog een andere kandidaat is. En ik moet eerlijk zeggen, tot op heden ben ik daar niet achter. Ja. Moet ik heel eerlijk toegeven, dus ik moet me ook laten verrassen ja, wat dat ja. betreft. Piet Veldhuis is weer terug. Ja, maar die heeft bij Vitesse getekend. Oh, ja, waar, ja. Dus, nee. uh, ja, En hij wil een ervaren keeper. Dus ja. hij zal niet uh, Eloy Room, denk ik, uh, nee. overhalen van, uh, van Vitesse om nee. te komen. Nee. Hoewel uh, zeer talentvol, dat, dat natuurlijk wel. Ja, absoluut, we absoluut, dat zeker. Zeg uh, nog even dat thuisvoordeel. Ja, is dat nog steeds een punt? Is dat een discussiepunt? Nou, het werd een beetje uitgemolken vanmiddag... Uh, omdat het eigenlijk ging over dat FC Twente de thuisspelende ploeg is. Dat is nou eenmaal zo bepaald. En Twente speelt ook in het thuis nu in Ajax in het uiten nu. Maar ja, dat zei Adriaanse ook. Het is natuurlijk een beetje raar om dan ook nog eens te claimen... dat wij in hun kleedkamer mogen en zij hun vertrouwde omgeving moeten verlaten. Dan ga je dingen overhoop halen ja. die nergens op slaan. Maar het is natuurlijk wel zo, je speelt in hun stad, in hun stadion. Uh, zij hebben een, een relatief thuisvoordeel. En zo kwam ik eigenlijk aan dat neutrale stadion, want dat zei Adriaanse ook... Je zou eigenlijk de keuze moeten hebben. En pas op het moment dat je weet wie er in die finale staan. Bepalen in welk stadion die wedstrijden gespeeld worden. Maar ja, dat is nou eenmaal niet, uh, niet het geval in, nee. uh, in Nederland. Dus ja, er is een, een, klein, een klein voordeel voor, uh, voor Ajax wat dat betreft. En dat geldt misschien ook wel een beetje voor de selectie. Of loop ik dan op de zaken vooruit. Maar uh, bij Ajax geen Stekelenburg en geen Vertongen. En ook waarschijnlijk geen Serrero. Omdat er een probleem is met de overschrijving van, uh, van hem van Ajax Cape Town naar, uh, naar Ajax Amsterdam. Daar schijnt een foutje te zijn gemaakt. Oh. Men hoopt dat nog rond te krijgen. En bij, uh, bij Twente uh, wat onduidelijkheid nog. Um, met name over, uh, over Chatley. Die is wel uh, ingestapt weer in de training. Maar ook weer uitgestapt. Met Ruiz en Jansen gaat het allemaal beter. Dan heb ik het even over de mensen die afgelopen woensdag ontbraken. Het probleem is alleen dat bij Rami weer van de training is uh, gegaan. Schoot in zijn rug. Daar heeft hij dus problemen mee. Het leuke is dat uh, Adriaanse wel zei... Ja, het kan ook uh, er zomaar weer uitschieten. Dus ga maar weer gewoon mee. En dan uh, kijken we wel... Uh, ja. Dus hij zit wel bij de selectie. Maar de kans dat Bayrami kan spelen aan de linkerkant bij FC Twente is klein. Dus er zal toch weer een vrij jonge helft om morgen spelen. Ja, jij gaf al aan van, van uh, voor Twente gaat het vooral veel belangrijker Europees voetbal uh, door in die, in die Champions League. Ja. Zitten ze daardoor ook al wat, wat, wat eerder in de voorbereiding? Zijn ze daardoor misschien al wat verder dan Ajax op dit moment? Uh, nou, ze hebben ook van serieuze wedstrijd achter de rug. En dat is dan vaak toch wel zo'n zo eikpunt wat je hebt in de voorbereiding. Dat had Ajax ook heel graag achter de rug willen hebben in de wedstrijd tegen Independiente. Vorige week, hè? Die, ja. die Argentijnse topper die kwam. Maar die kwam in een B-Elftal. Daar was de boer not amused over. En daardoor weet hij eigenlijk. Hij, hij weet natuurlijk wel dat het er goed voor staat. Maar hij wil weten hoe zijn team er uiteindelijk in een serieuze wedstrijd voor staat. Dat weet Adriaanse wel, Waarom het niet dat hij niet met zijn ideale elf kan spelen. Ik denk uiteindelijk dat de ploegen elkaar in, in fitheid inmiddels zo dicht voor de competitie elkaar niet zo heel veel meer, meer zullen ontlopen. Ja, er, er, er zit ja. wat meer spanning in de benen van, van de spelers van Twente door wat er al geweest is. Ronald, dankjewel voor dit moment. De naam is al veelvuldig gevallen, Co-Adriaanse. Laten we ook maar luisteren naar hem. Hij vertelt over de fase waarin zijn ploeg zit. Kijk, Champions League plaatsing voor, voor elke club. Dus ook voor Twente is erg belangrijk. En we hebben natuurlijk dinsdag een wedstrijd moeten spelen. Ook, ook weer op vreemde bodem natuurlijk. Dat, dat, is, dat kost extra, extra kracht met, met veel blessures. Dus veel jonge jongens die het moesten doen. En nu weer. En met de wetenschap. Ja, volgende week moet je ook weer. Dus, maar goed, dan... Ik vind niet dat ik uh, jongens moet gaan sparen. Of moeten zeggen: van nou, uh, volgende week is het belangrijk. Ik vind de wedstrijd hartstikke belangrijk. Want wij willen heel graag die Jan-Cruijff-schaal winnen. Nou, je zit met bij Rami, waarvan je zei, die heeft iets. Aan, een, een rugkwetsuur. Ja. Ruiz. Uh, en dan vergeet ik die nog. En, ja. en Willem Jansen die ziek was. Ja. Ik kan me voorstellen Doxalis dat je. Is die er nog niet is. Dat je, dat je toch even nadenkt over: van ja. Nou, kijk, dat heeft. Uh... Niks met deze wedstrijd te maken, maar ik vind als een speler niet fit is en waarbij het niet verantwoord is dat hij speelt, nou, dan gebruik ik hem gewoon niet. Dan, uh, dat heb ik nog nooit gedaan en dat zal ik nu ook niet doen. Nee, Rosales is geloof ik nog met vakantie, want hij heeft nu Copa Amerika gesproken met ja. uh, Venezuela. Tjatti ja. is er zeker niet. En die andere drie laat je vanmorgen afhangen. Ja, ja Willem Jansen uh, uh, heeft keelontsteking gehad. Hij heeft ook uh, koorts erbij gehad, twee of drie dagen. En vandaag heeft hij voor het eerst getraind, koortsvrij. Dat ging goed. Maar ja, misschien is het morgen weer minder. Dus dat, dat weet ik niet. Uh, Chatley, uh, dat ging absoluut niet vandaag. Ik zou hem wel op kunnen stellen, maar dan, ja, dan ga ik uh, risico's nemen. Dat doe ik ook niet. Uh, Brian Roes uh, voelde zich goed. Maar je kijkt toch ook volgende week weer de uiterste tegen de Roemenen. Want dat is eigenlijk veel belangrijker. Nee, niet. Dat, dat is niet zo. Daar nee? kijk ik helemaal niet naar. Nee, ik vind uh, de wedstrijd uh, die komt altijd het belangrijkste. En morgen kunnen we in 90 minuten een prijs winnen. Stel dat we ons plaatsen voor de Champions League, nou, dan duurt het nog zeker uh, acht of negen maanden voor je, voordat je die Champions League wint. En de kans is natuurlijk zeer gering dat je met FC Twente de Champions League wint. Speelt nee. het mee dat het Ajax is? Nee, helemaal niet. Nee, hoor. nee, ik ben daar uh, nou, tien jaar geleden weggegaan. Ja, ik blijf natuurlijk Amsterdammer en ik blijf Ajax een mooie club uh, vinden. Ik, ik ken natuurlijk nog heel veel mensen die nu nog bij Ajax werken, zeker op de toekomst. Mm. En dat zijn allemaal heel aardige mensen en het is ook een hele fijne, warme club. Dus Kijk, het blijft natuurlijk altijd wel een beetje je clubje als Amsterdammer natuurlijk. Dat kan ik niet onder stoel of banken gaan steken. Weet je nog wat je laatste wedstrijd was bij Ajax? Ja, dat was 3 2 tegen FC Twente. Waarom? Met 10 man. Met 10 man, ja. Mido werd er toen na een hele domme vechtpartij bij de cornervlag uitgestuurd. Heel bizar, ja. Ja, Co-Adriaanse in gesprek met Rob Fleur. Eh, nog even herinnering ophalen aan het eind. Eh, het wordt dus toch wel een beetje bijzondere wedstrijd voor Co-Adriaanse. Morgen zijn FC Twente in de Amsterdam Arena tegen Ajax om 8 uur. Uiteraard live te volgen hier op Radio 1. Naomi van As dan. Ja, die waren we even kwijt. De vriendin uh, van Sven Kramer, die we ook trouwens een tijdje kwijt waren. Uh, maar Naomi van As, vooral een van de beste hockeysters dus ter wereld. Bij de Champions Trophy begin deze maand was van As er niet bij... want ze had een voetblessure. Nu heeft bondscoach Max Caldas haar weer opgenomen... in de selectie voor het EK van uh, eind volgende maand. Of die voetblessure dan helemaal over is, dat is nog niet helemaal zeker. Ik moet zeggen dat het nu al een stuk beter gaat. Uh, maar ik moet echt mijn, uh, mijn voet echt de rust geven om compleet compleet herstellen. Dus er mag echt niks van irritatie meer uh, achterblijven of uh, aanwezig zijn voordat ik uh, weer één stap ren. En dat, uh, dat gaat de goede kant op. Maar ik uh, ga het uh, 5 augustus echt uh, heel goed laten checken met een CT of een MRI. Om te... En dan kijk, daarna weet ik het. Of ik doen. Wat was het voor een blessure eigenlijk? Uh, ik heb in maart een schuifladebeweging gehad. Dus dat mijn voet bleef staan en mijn been er overheen schoof. En dat, uh, ja, dat heb ik wel allemaal laten checken en zo. En uiteindelijk heb ik wel gewoon gespeeld met tape en dat, dat ging eigenlijk prima. Totdat ik allemaal andere klachten kreeg aan mijn andere been. Toen dacht ik nou, ik laat het eens goed checken of het allemaal wel goed zit met mij in mijn lichaam. En daar kwam uit dat het eigenlijk toch wel een serieuze blessure is die wel uh, ja, volledig herstel uh, ja, eist. En hoe kwam het? Tijdens een wedstrijd of tijdens een training? Het was eigenlijk weer de eerste training dat ik volledig meedeed. Want toen ja. kwam ik weer terug van een andere blessure, dus het gaat lekker met mij dit jaar. <laughs> <laughs> um, ja, het was een duel voor de keeper met verdediger en ik kreeg een, een zetje en dat dus had ik allemaal klomp van keeper tussen mijn benen en weet ik veel mm. en eigenlijk ik stond gewoon in één keer stil en toen, ja, toen gebeurde het. Ja, je noemt het al een beetje afgelopen jaar een beetje een vervelend jaar voor jou. Je hebt de overstap gemaakt van klein Zwitserland naar Laren. Ja. Dat, dat is ook een beetje met hort en stoten gegaan. Ja, dat is uh, toch ja dat, dat is, het gaat toch niet zomaar allemaal in één keer van vloepen. Het gaat goed <laughs> en je moet toch uiteindelijk altijd weer wennen bij een nieuwe club. natuurlijk ook verhuis naar Amsterdam. Dat was wennen, mm. hele verhuizing, alle spullen en dan dat soort uh, dingetjes. Ja. Het het is gewoon anders, een heel ander team, een hele andere samenstelling, andere rol. Uh, het zijn toch dingen die dan wel meespelen, ja, ook, uh, dat zie je ook terug in het spel en zo. Je moet gewoon echt je plekje hier vinden. Ja, en daar kwamen dan nog die uh, lichamelijke klachten bij, waar, wat ik natuurlijk helemaal niet gewend ben, want ik, ben eigenlijk, ik heb nooit wat. Mm -hmm. Dus dat, dat gaat dan ook in je hoofd erbij zitten. En dan, ja, ja al met al hoop ik dat het volgend jaar gewoon een, een beter jaar wordt. Ja, want de verwachtingen waren natuurlijk best hoog gespannen. Zeker door de buitenwereld. Hè? Van Naomi van As die gaat naar Laren. Dus ja. Laren wordt wel kampioen eventjes. Die, ja. Van As gaat Laren wel even kampioen maken. Ja, ja, zo denken mensen dan. ja Maar zo makkelijk is dat dus niet. Nee, en daarbij je kan het natuurlijk nooit in je eentje. Ja, en het ja. gaat soms wel eens wel minder. Dat, uh, bedoel, je kan nooit altijd uh, pieken. en uh, Het is inderdaad afgelopen jaar niet gelukt. Dus zaten we zaten er wel dichtbij. Mm -hmm. We weten misschien dan wat we volgend jaar beter moeten doen en uh, ja dat we, echt dat we echt moeten bikkelen, weet je? Dat het niet vanzelf gaat. dat Je kan wel heel veel goede spelers hebben, maar dat is nooit een garantie voor een uh, kampioenschap. Dus uh, ja. ja, ik hoop gewoon dat het volgend jaar uh, leuker wordt. Even naar dit EK kijken, want het is een heel belangrijk tennooi voor jullie, hè? want je kan je hier ja. plaatsen voor de Olympische Spelen. Uh, ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Um, nou, zoals wij er naar kijken is eigenlijk gewoon dat wij Europees kampioen willen worden en hmm. daarbij... Kwalificeer je dan ook voor de Spelen. Maar het doel is gewoon om dat toernooi te winnen. En dat, uh, ja, dat is een superleuke uitdaging. Zeker met nu heel veel nieuwe meiden in de selectie. Tuurlijk jonge meiden erbij. Die het allemaal echt ontzettend goed doen. Want iedereen zat ook superdicht bij elkaar. Dus het was mm. voor Max die heeft echt slapeloze nachten gehad. We hebben een uh, grote groep hè. Dus dat, uh... We hebben een grote groep ja. en, en iedereen doet het ook heel erg goed. Dat mm. is natuurlijk wel heel positief. Um, maar we gaan het daar gewoon wedstrijd voor wedstrijd bekijken. En uh, we wint natuurlijk alle wedstrijden winnen en uiteindelijk kampioen worden. Even terug naar jezelf. Uh, je hebt natuurlijk weinig wedstrijden gespeeld de afgelopen tijd. Uh, hoe, hoe ga je dat doen? Nou ja, ik ga dus na eens zien uh, waar ik sta. En als het goed is en ik mag wat doen, dan ga ik gelijk dat weekend, dan heeft de rest vrij. En dan ga ik natuurlijk wel wat doen op het veld. Zelf. Of ik denk, neem iemand mee of zo. Mm. Ja, en dan die laatste week trainen op Den Bosch. Ja, ik, ik moet dan gewoon weer even gaan wennen aan stik en bal. En ik ga wel proberen mee te trainen. En ik heb nu mijn conditie een beetje, die probeer ik op pijl te houden met fietsen. Dus dat ben ik wel aan het doen. Ik heb helemaal een fietsbroek zelfs, joh. Bijna professional aan het worden. Noem en niet van, niks Robert Geesing, ja, he, van noem, de ik dames Robert Geesink van de Ja, Robert Geesink genoemd door, door Max. Nee, dus uh, ja, ja. ja, ik zie het allemaal wel. Ik ben nooit iemand van dat ik me daar nu. Daar ga ik me nu al echt niet druk om maken. Want ik, ik heb wel het vertrouwen in mezelf, dat kan wel iets. Dus dat komt dan wel vanzelf. Ik mis alleen wat ritme. Maar ik hoop dat het dan in de pool, als het dan goed gaat, dat het een beetje op kan doen. Tot slot, Naomi, er zijn een paar speels afgevallen. Waaronder een clubgenootje van jou, Wieke Dijkstra. Heb je die nog gesproken? Um, ik heb er heel even gesproken gisteren nog. ja. was teleurgesteld, neem ik aan. Ja, verdrietig. Ja. Ja, ja, alle emoties door elkaar denk ik. Ja, dat is gewoon heel moeilijk. Ja, ja. Ik ga nou, om... nog wel even bellen. Ja, ik Schakel. wens je heel veel succes op het TK. Nou, dankjewel alsjeblieft. Omi van Ass was dat in gesprek met Tim Steens. Even afgeleid door het nieuws wat ons gebracht wordt door onder meer Ajax ook, want op de website van Ajax wordt bekendgemaakt dat Ajax en AS Roma een akkoord hebben bereikt over de transfer van Maarten Stecklenburg. Met andere woorden, Stekelenburg dus definitief over naar de Romeinen en niet meer in dienst van Ajax. Dan hebben we muziek van Blondie. Eerste hit was het ooit van, uh, van Blondie in Nederland. Denise, ik weet niet of het ooit een, een hit is geweest in België. Amant goedenavond. Absoluut een even grote hit als bij jullie. Ja, toch wel hè? Uh, ja, ja. Daarvoor, daarvoor bellen we jou niet natuurlijk. Om nee. uh, in Langs Lijn nog eens te praten over de tijden van toen met, uh, met Blondie. Uh, uh, waar we jou voor bellen is dat uh, de Belgische voetbalcompetitie van start is gegaan vanavond. Met het duel debutant OH Leuven uh, tegen Anderlecht. Dat is zo en zal in Leuven wel gefeest worden, want dat is de stad van studenten in ons land en de universiteit. Maar die stad betekende nooit iets voor voetbal en die zijn nu na 60 jaar nog eens naar de hoogste klasse gepromoveerd. En die hebben vanavond gewonnen van Anderlecht. Een onvoorstelbare zo. verrassing. Ja. Uh, Anderlecht uh, stond 0-1 voor aan de rust. Lukaku, dat is het goothaantje ja. van Anderlecht, die had één keer gescoord en nog een strafschop gemist. Maar die wedstrijd leek eigenlijk binnen. Maar ja, je kent dat dan. Een nieuw gepromoveerde ploeg, vol inzet, gooit de beuker in. En uh, die hebben Anderlecht op de knieën gekregen in de allerlaatste minuten. Echte grote verrassing. En een ja. verschrikkelijk slechte start voor Anderlecht. Want ja, die hadden dus, uh, zoals ik zei, een zeven jaar niet meer verloren op de eerste speeldag. Maar nu dus wel. Uh, hoe staan ze trouwens ervoor, voor dit seizoen? Ik bedoel, uh, zijn ze favoriet volgens de boekmakers? Er is geen echte favoriet in België. Want uh, drie clubs zijn in feite niet versterkt. Anderen legt uh, kampioen Racing Genk en Standaard Luik. En dan is één club wel versterkt, Club Brugge. Die Zo. hebben tien nieuwe spelers ja, aangetrokken. He? Maar dan is het nog maar de vraag of ze daar meteen een team van krijgen. Ja, dat is al het werk voor Adrie Koster. En de, de spits bij Brugge is, dat weten jullie wel, Bjorn Vlemings. Die was vorig jaar heel succesrijk bij NEC. Ja. Uh, uh, van, van tien spelers, daar hebben jullie in België volgens mij een uitdrukking voor, of niet? Ja, dat is van de legendarische Raymond Goethals. Die zei altijd, de mayonaise moet pakken. Ik weet niet of je weet hoe je mayonaise moet maken. Maar dus dat doe je van alles. En moet dat moet je meteen pakken. Ja, ja, ja. En dat is nu nodig voor Club Het moet klikken, simpel gezegd. Maar ja, wij drukken dat soms wat kleurrijker uit. Prachtig. En in alle kranten stond dat deze week ook... de mayonaise moet pakken bij Club <laughs> ja. We zullen zien. Ja. Wij, wij zeggen, uh, het moet blijken of het geen loszand is. Ja, maar ja. ik vind mayonaise dan je, toch je mooi. Ik vind het is schitterend. Toch... Ik vind het wel prachtig je aan het toch... overnemen. Het is smakelijker. <laughs> nu, standaard Luik is dat een vraagteken, want die ja. hebben een nieuwe eigenaar, Roland du Châtelet, dat is de 18e rijkste Belg. Die had eerder sint een soort van Belgisch de graafschap, zal ik maar zeggen. En die heeft nu standaard gekocht voor 42 miljoen euro, een spotprijs. Maar de, de smaakmakers gaan wel vertrekken. Uh, Witzel, dat is een rode duivel, is al verkocht aan Benfica. Volgende week zal Steven Dufour nog een rode duivel waarschijnlijk ook naar Portugal vertrekken. En daar komen geen nieuwe spelers uit, dus die zijn verzwakt. En dan ook kampioen Racing Genk, de verrassende kampioen met uh, heel goed vakwerk van de trainer, Frank Verkouteren. Die hadden een goudhaand in doel staan, uh, keeper uh, Thibaut Courtois, 19 jaar... ...heeft heel wat punten gewonnen en die is gekocht door Chelsea voor 9 miljoen... ...en er is geen vervanger voor in de plaats, dus dat is allemaal geen stap vooruit. Nee, en, en nog even dan, Anne legt dat vanavond dan, inmiddels heeft verloren... En, ...en die Lukaku, speelt daar nog een transfer? Ja, want, maar het, het probleem is, die Lukaku wil alleen naar Chelsea gaan. Ja. Dus die zijn een beetje aan het winkelen in België, die hebben die keeper al gekocht bij Genk... ...en nu willen die ook Lukaku, maar Lukaku wil niet onderhandelen met een andere club... Waardoor Anderlecht in een zwakke positie komt te staan. Want die hebben in feite dat geld wel nodig. En die jongen wil ook echt weg en die is misschien ook wel rijp om te vertrekken. Maar eh, ja, hij wil alleen met Chelsea praten En iedereen denkt dat dat wel zal rondkomen voor eind augustus. Maar het is voorlopig voor Anderlecht wachten tot die weg is om met dat geld dan weer wat nieuws te doen. Nou goed. Um, allemaal hart, hartelijk dank voor het bijpraten en de prachtige uitdrukking weer. De mayonaise moet pakken. De mayonaise moet pakken. Zeg, en een hele fijne competitie daar. Maak er wat moois ja, van. Dank je wel. Armand ja. Armon Scheurs, onze Belgische collega. Over de start van het voetbalseizoen. Daar waar Ander dus vloer van debutant OH Leuven. Zometeen hier op Radio 1. Het vertrouwde stemgeluid van Thijs van der Brink. Morgen is er weer een langslijn van af half vijf. op Radio 1. We gaan. Deze zomer...